Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Het loopt wat uit de hand bij de boerenprotesten in Brussel. Zo'n 900 trekkers zijn vandaag de Belgische hoofdstad ingereden. Als één team om te laten zien van kijk, niet met ons tollen want we staan hier. Ja, ze staan er niet voor niets. Vandaag vergadert het Europees Parlement over strengere regels voor Europese boeren. Allemaal wetten die vanuit Europa richting Vlaanderen komen en die ons toch wel heel hard schaden. Vlaanderen is... Een land van allemaal postzeeltjes natuur. Als de wat natuur doorgevoerd wordt, ja, dan vragen we nog af: is er wel ruimte om iets anders te doen in Vlaanderen? Nou, er is ook een groep boeren die de weg naar Brussels Airport heeft afgezet. Bij de luchthaven waren sowieso al problemen omdat een deel van het bagagepersoneel staakt. Alexei Navalny was vlak voor zijn dood kandidaat voor een gevangenenruil. Dat zegt een onderzoeksjournalist en bondgenoot van de overleden Russische oppositieleider. Navalny zou volgens haar geruild worden voor een geheim agent, maar overleed vlak daarvoor in de strafkolonie waar hij was opgesloten. Waarschijnlijk wordt hij deze week nog begraven. Zweden wordt van na vandaag waarschijnlijk lid van de NAVO. Hongarije moet als enig land nog stemmen over het lidmaatschap van Zweden. En dat gebeurt vandaag. Waarschijnlijk gaan de Hongaren akkoord. Zweden is dan het 32e lid van het militaire bondgenootschap. En dan nog schattig nieuws. Want de webcams van de vogelbescherming staan weer aan. Ieder jaar rond deze tijd kun je online meekijken in de nestkastjes van vogels. Een van die kastjes hangt in de achtertuin van Jan in Limburg. De bosuil die erin zit heeft drie eieren gelegd. Over een paar weken komen ze uit en Jan kan niet wachten. We zijn hier gewoon heel trots mee en zeker dat het hier is. Ja, het, het hoort een beetje bij, bij, bij het gezin eigenlijk, om het zo te zeggen. Ja, Jan denkt dat er duizenden mensen gaan meekijken met zijn bosuil. Dat zou zomaar kunnen, want de webcams worden jaarlijks door meer dan een miljoen mensen bekeken. Heb ik nog het weer? Nou, het droogt wat op. Alleen in het zuiden blijft het regenachtig bij maximaal 8 graden vanmiddag. Er volgt een koude nacht, gevolgd door een dag met wolken, een beetje zon... en opnieuw een graadje of 8. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Even na drie uur met uh, deze lekkere disco-klassieker. Josh Duke hoorde je met uh, The Thief in The night. We gaan uh, niet uh, naar de nacht toe, nee. We gaan naar uh, Duitsersveld, naar uh, Piet Pijper. Want uh, vandaag wordt er weer voetbal tegen Kasticum En de wedstrijd die is inmiddels begonnen, hè? Jazeker. Ja, want... zijn ja ja, ja, ja, Hoe lang zijn we aan het spelen nu, uh, Piet? Goedemiddag trouwens. We zitten nu uh, in de 24e minuut. Ja. En het is een beetje een uh, over- en weer spelletje. We missen vandaag uh, een, uh, de Nigel Berg. Die is op vakantie en uh, die wordt vervangen door Takken. Voor de rest een vertrouwde formatie. Het is 0-0. Uh, we hebben een klein kansje gehad voor uh, onze spits. En die werd mooi gestopt door de keeper, Fernando Lewis. Die kregen we net niet in. Wel een mooie actie. Vervolgens hebben we ook uh, onze vrienden van Kastjes. zijn ook regelmatig in de avond. Nu ook is weer een corner waar ik jullie erg mee naartoe neem. Corner van rechts. Hoog voor de goal weggekopt door Koeman, Gielsen, die is ook gelukkig weer terug. Uh, we gaan nog even door met de aanval, Kastrieken. Willem Kreuger, onze centrale verdediger. En hij wordt onderschept door uh, Silvio. En daar gaan we naar voren, we gaan naar voren. Het is dus een een uh, uh, heen en weer gaande wedstrijd. Uh, het is een goede tegenstander, het wordt goed gecombineerd. En uh, nou goed, het, is, uh, het weer is uh, nu weer even droog, het zonnetje achter de wolken. Spannend, we waren wat later begonnen omdat de scheidsrechter het probleem had om uh, zijn auto betaald te laten parkeren. Het dat de parkeermeters het niet deden. En, oh, oh, oh. Hij wilde, wilde vast beginnen als hij zeker wist. Is dat is dan het probleem. Dus, maar goed, dus vandaar dat we ongeveer 20 minuten later begonnen zijn. Oké, okay, nee. In de minuut 29. En uh, ja, Kassim is in aanval. Groot, pak de bal. Mickey... En gaat er nu ver uh, uitschieten. Lange bal. Dus het is uh, aftasten. En uh, ja, nogmaals, uh, het is wel een spannende wedstrijd, deze tegenstander. Zeker. En een belangrijke wedstrijd, want uh, we staan zo'n beetje gelijk uh, met Kasticum. Ja, die staan wel een puntje 4-5 voor. Oh, oké. Dus het is wel belangrijk. We gaan nu de aanval in en we krijgen een vrije trap Even iets over het midden. Hebben we die nog even mee? Ja, neem maar mee. Dan komt onze vriend Sam sin, dat is de man van de vrije trap, onze vrije trap specialist. En die gaat er naartoe. Hier gaat hem heel rustig. Wandelt hij naar die bal toe. Inmiddels staat alles in de voorhoede. Het staat, dus, staat klaar om de hoge bal van hem te pakken. Dus zijn keeper, die waar zo mee moet, is denk ik 2 meter. Dus dat is best een, een uitdaging om, uh, om die te passeren. We gaan het weer. De vrije is genomen. Ja, toch een andere aanval als we gedacht hadden. Geen hoge bal. Voorzet van Fernando Lewis. Oh, net naast de kop. Blijft 0-0. Oké, okay, nou Piet, we houden het in de gaten. Jij althans uh, voor ons, uh, uiteraard. En uh, ja, straks. extra meld ik me. En, ja. Uh, we zijn inmiddels. Zes, oh, wat ik zei net 29, maar mijn ogen zijn ook niet meer goed. We zitten in de 26e minuut. 26e minuut. Nou, oké. Okay. Dus uh, nog. Uh, ik hou jullie op de 20 minuutjes spelen. Zometeen komen we over een kwartiertje bij je terug of zo. Oké. Okay, oké, okay, tot zo, Piet. Dankjewel, oh, ja. Dankjewel voor dit moment. Het tweede uur van uh, Zandvoort op zaterdag. Zo dadelijk hoor je van Thomas wat we in dit uur allemaal nog gaan doen. Eerst gaan we weer even lekker muziek draaien voor je. Crowded House. Zeker dat we heel veel mensen weer een uh, plezier hebben gedaan... met uh, deze gauwe van uh, Crowded House. En don't dream, it's over. Nou, het twee uur van uh, Zandvoort op zaterdag. Wat gaan we allemaal nog doen, uh, Thomas? Ja, we gaan zometeen om half vier even terug uh, naar Piet Pijper. Want die zat uh, live bij de wedstrijd uh, op het Veldweg Zandvoort tegen Kastrikum. 0-0 eh, nog steeds. 0-0 nog steeds, inderdaad. Uh, we hebben zometeen even een uh, leuk fragmentje... wat vanmorgen is uitgezonden bij uh, Goedemorgen Zandvoort... Uh, een interview met uh, Olaf, of nee, Olaf Mol. Kijk, ga ik bijna de minste in. Maar Alert Kalf. Ja, de oude Zandvoorter. Hij woont inmiddels uh, hier niet meer. Maar hij heeft twintig uh, jaar lang heeft hij in Zandvoort gewoond. Dus wij vinden het gewoon nog uh, dat hij een Zandvoorter is. Wie kent hem niet hè, met zijn bakfietsen. Uh, ja, door de Altestraat ja. heen fietsen. <laughs> dus uh, nee hoor. Alert, daar uh, gaan we straks even, even mee spreken. En dan horen we wat hij uh, verwacht van het nieuwe Formule 1 seizoen. Ja, ik ben benieuwd. Het uh, belooft we spannend te worden. En we hebben natuurlijk uh, straks in het derde uur nog uh, spreken we ook met Rendel. Uh, maar eerst om kwart voor vier hebben we dan nog uh, de agenda, de evenementenagenda. Er zijn nog wat evenementjes aankomende week. En um, tussendoor hebben we ook nog iets leuks. Dat de, vindt, ja, dat de, vindt Rob de, de, Daar heel komt hij aan: hè. de redditjes in <laughs> Kangroeland. Nou ja, ja, wat dat inhoudt. Dat, <laughs> dat horen we zo. Dat hoor je straks. Dat is de cliffhanger van vandaag. Redertjes in kankeroen. Want spannend. Hier is uh, La Falda. Esa falda, chiquitita, que bonita te queda la vellia. Los días, ahora es cuando se pueda ir de la uni, yo la saco hasta donde se hospeda y las demás que sigan envidiando, por eso no prospera. Esa falda chiquitita, ay que bonita te queda, yo la veía todos los días, ahora es cuando se pueda ir de la uni, yo la saco, hasta donde se operan, y las demás que sigan envidiando. En no prospera, Ese culo pone a la tema insegura Ella a mí me desconfigura Mezcla sensual, la calle y la finura Cuando quiere no disimula Hoy papá a la calle se bebe y se fuma Quiero un tipo que la presuma heavy y el jacuzzi con espuma Chingando, escuchando a peso pluma Esa falda, chiquitita Ay, qué bonita te queda Yo la veía, todos los días als ik een keer een keer een keer een keer een keer een keer een keer een keer een keer A los demás pa' que brillen bebés, tú no lo haces amar, solo haces tu deber. Dime dónde estás que yo te quiero ver. Es hey, intocable, si pasan, se tienen que mover. Estoy enfocada en la de ella, pero a veces se distrae, se pone traje, ofrece pa' que se los cae. No le hablen de embarazo ni de pruebas de dos paes. Se puso creativa con la hielpa que le traje. Y ella está haciendo un bachillerato Yo llevo rato comiéndomela, pero no dejo rastro yo Llegué con Jancy, con Charco, en un rato el Trae más queden que den de abasto El alcohol hizo que a la amiga quiera besar Sin la toque y se la subió sin pensar Esa falda chiquitita, ay qué bonita te queda Yo la veía de los días, Para cuando se pueda Y de la uni yo la saco a donde se pueda y las demás que sigan envidiando por eso no prosperan Dat was een mooie combi van uh, twee hits achter elkaar. Als eerste de Lavalda van Mike Towers. En erachteraan uh, de gauwwouden van uh, Odyssey en Going Back to My Roots. We gaan het hebben over de Formule 1, Thomas. En uh, eerst begin ik even met uh, de Formule 1-quiz. Die was namelijk uh, gisteravond uh, in de Altenstraat uh, bij Laura en Hardy. Uh, georganiseerd trouwens, uiteraard door Laura en Hardy. En uh, samengesteld uh, door onze collega Hans Botman, die heeft uh, de vragen daarvoor gegeven. Uh, en ik sprak hem van de week al. En hij zegt, nou, hij wordt iets makkelijker dan de vorige. Want dat vond iedereen wel een beetje moeilijk. Maar echt makkelijk wordt hij nu ook weer niet. En dat blijkt wel, want uh, de winnaars zijn uh, inmiddels uh, bekend, uh, Thomas. En uh, dat zijn uh, Olaf en Michiel. Zij hadden van uh, de 50 vragen, hadden ze de dus 37 goed. Ja, volgens mij zijn dat die jongens ook van het uh, Autoweek, toch? Van dat uh, blad. Oh, dat zou, zou maar kunnen. Dat waren ja. hun, volgens mij. Oké, okay, oké. Okay. Ja, dan uh, ja. sta je eigenlijk al 1-0 voor, hè? Ja, is ook zo. <laughs> en, uh, nou ja, van, uh, van de 50, uh, 37 uh, goed. goed hoor. Uh, ja Dat ja, is een behoorlijke prestatie. Ja, wij, ik, ik doe natuurlijk soms wel eens de techniek nog bij uh, Goedemorgen Zandvoort. En uh, Hans Botman die kwam al naar mij toe en die uh, stelde mij al een paar vragen. Als vuurdoop. Onder andere, wie, hoe heet de vriendin van Max Verstappen? Ja, ja, ja, ja Dat klopt. is natuurlijk een uh, bekende achternaam, ja, ook, ja. Kelly Piquet. ja. Ja, dat, nee, dat was nog uh, de makkelijke, maar hij gaat echt het, uh, het grote verleden in hè, van de, de Formule ja, 1. Ja, ja. En dan wordt het een stukje moeilijker voor uh, iedereen. Uh, tegenwoordig uh, ja, kunnen ze het wel bijhouden, maar uh, het verleden met uh, echt die uh, oude Formule 1-wagens, uh, ook op Zandvoort, dat, uh, ja, dat zijn uh, dan de moeilijkere vragen. Nou, in ieder geval uh, lezen we onder meer op Facebook. Heel veel mensen vonden het een uh, superavond. En, uh, ja, die waren heel blij uh, dat, uh, dat het weer georganiseerd uh, werd door uh, Lauren en Hardy. En die uh, zeggen van, uh, nou, uh, eentje zegt ook van... ik had het meer goed dan vorig jaar, maar het is er nog steeds niet genoeg. Nou ja, dat, uh, dat, is, uh, dat is Nop Bijners uh, die dat uh, schrijft. Nop, ga zo door en wie weet, misschien lukt het uh, de volgende keer wel. Nou, we hebben het over de Formule 1. vanmorgen was uh, Goedemorgen Zandvoort. Uh, en die hadden te gast uh, Allard Kalf, oud Zandvoorter... En uiteraard uh, kennen we hem van uh, RTL als uh, autosportverslaggever. En uh, ook van uh, Viaplay tegenwoordig. En dat doet hij ook al uh, ruim uh, twee uh, jaar. En uh, ja, deze dagen, de afgelopen dagen, had hij het heel druk uh, met uh, de testdagen. Want uh, die zijn natuurlijk geweest in uh, Bahrein drie dagen lang. En dan moet je de hele tijd, uh, die tijd, terwijl er eigenlijk weinig gebeurt op de baan... moet je toch maar uh, vol lullen, om het zo maar even te zeggen. En uh, nou, dat kan je wel aan alert uh, overlaten. Nou ja, jouw collega's Thomas, die vroegen aan Allard vanmorgen van... Ja, wat verwacht jij nou eigenlijk van het uh, komende Formule 1 uh, seizoen? En nou, uh, Allard, uh, die er uiteraard wel een antwoord Even op. Even naar, uh, naar uh, de Formule 1, want die begint natuurlijk volgende week ja. zaterdag om um, uh, drie uur op Play. Um, uh, nou, niet alleen op Play. Ja, op Viaplay he, kun je hem hier zien natuurlijk. Ja, F F F1, ja en uh, jij gaat weer het hele jaar alle races uh, uh, gaan je begeleiden. En uh, via de, ja. uh, al die schermen uh, leuke informatie geven. Ja. Ja, en het mooie is, we gaan, volgende week is meteen een dramaweekend voor mij. Want we hebben de, de races op, op zaterdag, hè? Ja, om, om drie uur tegen dan ja. zaterdag. Ja. Dat heeft met de Ramadan te zaterdag, maken, hè? Ja, de Ramadan kind op de maandag volgens mij na de Grand Prix in Saudi-Arabië. Okay. En, ja. uh, en als je dan op zondag uh, de eerste zou hebben en op zaterdag de tweede, en ja, dat zou logistiek niet gaan, dus ja, hebben ze ja, allebei ja, op zaterdag gezet. Ja. Okay. En dan kunnen ze op tijd op tijd soed oh, Ja, Ja, zijn. Maar goed. Uh. Dus dat dat is dat is een beetje wat daar is. Maar er is ook volgende week zaterdag, die eerste wedstrijd van het World Endurance Championship, waar Nick de Vries rijdt. Oh, die is uh, okay. de Le autos die beginnen in Qatar. En dat dat doe ik live op Videoland. Dus, oh, goed. Uh, dus ik, doe, ah. ik heb een dubbel dienst. Ik doe, no. ik begin s ochtends no. op Videoland en dan een stukje Formule 2 en dan weer een stukje Videoland en dan een stukje <laughs> via Play. Dus ik, ik ben de hele dag tussen twee panden op en neer aan het lopen. Ja, je hebt dat wel, ja. wel goed voor elkaar dat je en RTL doet. En, uh, uh, ja, dat heb je uh, goed gedaan ja. Via Play. Via Play. Ja. Ja. Ja. ja, met Dank en RTL is dat. Oké, okay. ja, en via Play of niet? Nee, nee. Nou, dat, maar, ja, nee, nee. Nee, die zit bij SBS tegenwoordig. Oh natuurlijk maar dat is, ja, die is SBS. Uh, ja. Ja. Nee, wat, wat het is, de chefsport van van uh, uh, van VIP, die heeft een enorme historie. Uh, bij RTL. Mm -hmm. En uh, toen, we, toen, toen, toen Marco eigenlijk vroeg of ik dat wilde doen. Toen is hij naar RTL gegaan. En zegt hij. Jongens luister. Ik wil graag dat Albert een aantal dingen gaat doen. En uh, ja ik werk inmiddels. Uh, dit is mijn dertigste jaar dat ik bij RTL werk. Zo. En uh, ja. En, en, en, en uh, toen zei ze eigenlijk. Om een heel lang verhaal kort te maken. Uh, als, als Marco en Allerts het niet gevraagd hadden. Hadden we nee gezegd. Maar gezien de relatie vinden ze het wel aardig. Dat ik uh, allebei mag doen. Ja, dat is leuk. leuk dus, uh, ja. Goed, met, ja. ja, dus, dus dan, met dank Tjewis. Ja, ja want... en, en tussendoor ook nog ga je de woestijn in, hè, in uh, januari? Ja, dat is december. Dat is december. Nou, december. Eh, januari, sorry, januari. Ja, januari, toch, ja. je komt nog eens ergens. Doe, doe je ook al jaren, hè? Ja, ja, leuk, hoor. Dat <laughs> hey, was uh, mijn twintigste. De twintigste? twintigste ja. ja, ja. Nou, ik heb er ook een paar gedaan, maar uh, geen twintig in ieder geval. Maar toen, nee, was, het nee, nog, toen, nog. toen, toen was het nog echt uh, in, in Afrika, hè. Afrika, Ja, heb ik ook nog drie gedaan. Ja, oké. Nou ja, we zijn elkaar daar ook tegengekomen, denk ik. Hé, hey, luister, ja. uh, jij hebt nou drie, jij hebt nou drie uh, dagen zitten kijken naar die, uh, naar die testen. Uh, wie wordt er uh, tweede uh, dit seizoen? In het <lacht> <lacht> uh, Ja, als het goed is, moet Perez dat worden. Ja, als het goed is, worden, dus. ja, goed is wel, maar ja, je weet het niet met Perez. Ja. Uh, nee, maar denk jij dat Red Bull weer zo enorm uh, uh, bovenuit steekt, dit jaar ook weer? Ja en nee. Ik denk dat ze er enorm bovenuit steken. Uh, ik denk dat ze bij Ferrari wel uh, een, een enorme stap hebben gemaakt. Mm -hmm. En dat betekent dus dat de kwalificatie leuk wordt. Hè? Want ja, wat, ja, wat is handig? Worden, ja. Juist, hè? Al, wat is handig als je op de eerste rij start en je kan vanaf daar de race naar je hand zetten. Ja. Dat, is, dat, is niet zo, dat is niet zo moeilijk. Hè? Nee, je moet, je moet nee. het is leuker om hem vanaf de tweede of derde rij ook te kunnen winnen. En dat zullen we misschien nog wel eens gaan zien. Dat het gewoon... Hè, het, gaat het, het is Ferrari, Red Bull. Of Red Bull, Ferrari. Dat zijn ja, de twee ja, topteams. Ja. Daarachter is alles open. Maar het is ook niet zo... dat hè, als, als, als Red Bull en Ferrari even niet honderd zijn... Dan ja. staan de en misschien Mercedes ook wel klaar ja. om, om gewoon... De, de, de, de, de, de, de kruimels van de, van de vloer af te halen. Ja, ja. en, dan, en dan, dan kan het gewoon heel leuk worden. Maar ja. uiteindelijk moet je ook na drie dagen testen uh, concluderen dat ze bij Red Bull gewoon weer een ja, enorm goede auto gebouwd hebben. De B20, uh, volgens mij, wordt die beter op die hè waar hij vorig jaar nog wat minder was. En ze zijn in die langzame bochten beter, volgens mij. Volgens mij hebben ze het helemaal onder controle daar. Maar nou juist ja, ze hebben in ieder geval gezegd dat alles waar die minder was, dat dat beter goed, dat ja, beter dus, goed is. Dat ja. dat ja, beter geworden is, ja. Dat zei wel even He, dus dat, ook gezegd, hè? ja, ja. Ja, dus, dus, dus maar dat. Dus, dus, dus dat is één, en dat is mooi, en dat blijft gewoon helemaal top. En, maar, en, ja, laten we hopen. Kijk, van mij mag Verstappen alle Grand Prix winnen. Hè? Alleen, als, het zou wel mooi zijn als hij dat met een tiende seconde voorsprong doet. Ja, dat is iets. dat er een beetje is. spanning in zit. Daar ben ik een beetje ja, eens, ja, dat ja, is een beetje uh, spanning, hè? Dus net als met voetballen. Van mij mag, mag, mag Ajax alles winnen. Ja. Maar met 1-0 de laatste 10 minuten, ja, dat zou ja. het mooiste zijn dat natuurlijk. Is ja, ja. <laughs> nee, daar ben ik helemaal <laughs> met een je eens, ja. Nou ja, volgende week, uh, zaterdag gaat het beginnen en het wordt een heel lang seizoen. Hè? Wordt, uh, wat is het, 3-24 lezers of zo? 24 wedstrijden ja. 24 wedstrijd, ja. Ongelooflijk. Voor Is die, voor die monteurs toch ook een enorm uh, ja. belasting. Hè, lijkt en voor Marcel hier bij Rabbel. En van Marcel, in uh, ja. busje zitten we hier bij het Rabble Race Café. Dus <laughs> ja. dan wordt het ook een heel lang seizoen. Je <laughs> dus, uh, moeten ja, eruit, jongens. Ja, we, we, we, we ik, moeten denk, eruit. ik denk dat die monteurs, ik denk dat we dit jaar wel voor het eerst monteurs gaan zien, die niet ook alle wedstrijden doen hoor. Wat okay. een paar een beetje ja. rotaties hebben nee, gaan komen. Ja, ja, mooi. Hè. Vanmorgen was uh, Alle uh, te gast bij uh, Goedemorgen Standvoort. Nou weten we meteen wat hij verwacht van het uh, Formule 1 seizoen. Van de autosport, van de racerij, gaan we weer uh, naar het voetbal. Het uh, eind van de eerste helft uh, zit er aan te komen, Piet, toch? We gaan net het veld af inderdaad en we gaan het veld af met, voor de rust met een 1-8-stand. En die is in de 43 minuut het beetje plaatsgevonden. Voor een hoge bal voor de goal en een beetje, de keeper kon er een beetje rottig bij, minst hem half afgeslagen bal wordt keurig netjes door de hem afgemaakt, 0-1. In de 32e minuut hadden we nog een mooie kansje, een mooie kop, mooi op de kopbal van Van Nanden en Okas. Maar Kastigum, de, de bal werd gestopt door de keeper. En in de 38e minuut kroop door het oog van de naald. Uh, Zandvoort door uh, een foutje achterin. Wat, uh, in, in twee, met twee kansen net naast ging het eigenlijk. Dus de Russen is nu bereikt en we zijn 1-0 achter. Nee, dus het uh, moet wel even wat beter gaan in de tweede helft. De tweede helft moeten we er met uh, mannenmacht tegenaan... om uh, die gelijkmaker te gaan moeceren, ja. Nou, we gaan het horen van je, Piet. We gaan je horen. Ja, uiteraard. meld nou, ik me en ik ja. kom je anders. Nou ja, geniet, geniet even van uh, de korte pauze... en uh, straks komen we weer bij je terug. Dank je wel voor dit moment. Oké, okay, dank je wel. Hoi. the sister, tell her to be not so distra, mister. It's so shame yeah, yeah. you around with one heart? It's so shame in the you do? Currency. It's so you around with heart? It's so you It's a shame. It? Get back on, if you please, I'm begging. you. Nu is het al voor donkere en uh, lichte luchten. Zelfs uh, een zonnetje op dit moment in de studio. Maar het uh, weer is een beetje onbetrouwbaar. Eén ding weten we wel van Thomas. Het zal rond de 9 graden zijn, uh, denk ik. Zo, uh, als ik uh, geluisterd heb naar het weerbericht om half drie. Want uh, dat is de temperatuur wat het uh, de komende dagen gaat uh, blijven. Straks uh, krijgen we nog uh, de reddertjes in Kangaroeland. En heel veel lekkere muziek uiteraard. Want... Uh, ook daar zijn we voor op de zaterdagmiddag. Yes, wat een lekkere muziek. Inderdaad, groep Yes en Owner of a Lonely Hearts. Lekker plaatje. hè Thomas? Kon je in ieder geval uh, hard mee zingen en ja, ja, met de deze jongens? Oh, ja, is, uh, deze ken ik nog. Deze ken ik zeker wel, Lekker een lekkere gauwouwer, Owner of a Lonely Hearts. Nou, de zender is ook een gauwouwer inmiddels, want uh, we bestaan dit jaar 34 jaar alweer. Ja, gaat Vier, snel. Op. 34 jaar lokale omroepen voor Zandvoort. Eerst alleen op radio, maar tegenwoordig ook op tv. En uh, op uh, vele andere kanalen. Uiteraard uh, het geluid van Sanford te horen en uh, te zien. Ik weet en... waar jij naartoe wilt, Rob. Nee, nee ik wil nergens naartoe. Ik blijf <laughs> lekker in de studio. Oh, okay. Je wilt niet naar de bioscoop toevallig vanavond? Daar, ja, daar gaan we wel heen. Oh. Want de, de beginperiode van, van de radio... mochten er nog geen commercials uitgezonden worden. En ja, de subsidie vanuit de overheid en dergelijke was ook heel minimaal. Ja. Zeg maar gewoon nul Niel. helemaal aan het begin. Dus het moest allemaal uit onze eigen zak komen. Het geld om een radiosender op te zetten. Uiteindelijk hadden we het gevonden. Dan dus zeggen we van nou, dan gaan we gewoon sponsoring doen. Dus dan moet je een soort van nep-reclame gaan maken. We hadden bijvoorbeeld van Keurglas. Hadden we, wees niet treurig. Hij herstelt het keurig, <lacht> weet je wel. In plaats van. Uh, hoe kom je, je, je erop? Ja, hoe kom je erop? Ja, Inderdaad. Hoe kom je er vanaf? Maar goed, uh, zulke dingen deden we dan uh, tijdens uh, de, de beginperiode uh, 1990, 1991. En uh, ja, ik liet uh, vanmiddag aan jou die spotjes uh, voor twee uur horen. En uh, toen kwam er eentje langs. Ik zeg, ja, daar ben ik ook nog uh, in uh, te horen. Want uh, <laughs> dat is van uh, de enige bioscoop uit Zandvoort. Hè? We mochten niet zeker Zandvoort uh, zeggen, maar de enige bioscoop uit Zandvoort. En dat was Circus Zandvoort, uiteraard op het Gassesplein. Ook een, ook een belangrijk sponsor voor ons geweest, als radio. En ja, nou, we laten nog even een spotje horen van alweer nou ja, bijna 34 jaar geleden. En die sprak ik in, en het had iets met reddetjes te maken.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 Dan kunt u bellen. Ja, alleen de bioscoop is er niet meer hè, tegenwoordig. Uh, <laughs> nou ja, zo, uh, zo, zo is het. Wat een nieuw. jongen stem heb je Wat eigenlijk, een ro? jongen. Ja, jong broekje hier was ik. Een jaartje zo of 25, uh, 26 of zo. Oké, nou? Dat is nog uh, vrij, hè? Jong toch? Ja, dat Ja, ja, ja. zeker. Ah, daar ben je nog steeds. Toch? Ja, ja wel. Ik doe mijn best. <laughs> <laughs> doe mijn best om mee te komen, Thomas. Oké, okay, dat doet nou, ja, je. maar uh, ja, dus, nee, dus die spot had ik ingesproken en... Uh, ja, was nog uh, voordat ik uh, rookte, heb ik een tijd gerookt. Hè? Daardoor wordt je stem wat, uh, wat minder uh, hoog, uh, <laughs> zeg maar. Dat is wel uh, duidelijk te horen nu. Uh. Ja. Ik rook al lang niet meer hoor. Maar ja, die schade, die, uh, die blijft uh, gewoon aan de stem, denk ik. Ja, ja, ja. Of het nou schade is, of je het mooi vindt. Hè? Ja, dat is gewoon een beetje van hoe je het uh, ziet. Uh. Lijkt mij toch? Absoluut. Ja, absoluut. ik laat geen fragmenten van jou horen toen jij uh, bij uh, CFM Nee, toen uh, ik zat, jong was. Ja, toen jij jong uh, <laughs> was, was. Het was uh, helemaal... Uh, ja, dus uh, daar gaan we het maar niet over hebben, hè. <laughs> he? Toch? Nee, doen we het niet. Doen <laughs> Zometeen een uh, normale stem, Thomas, uh, met het uh, evenementagenda. Nu eerst gaan we nog even lekker uh, de single draaien van The Black Eyed Peas. We pop pop pop pop pop romper contigo. pop pop pop pop pop pop romper. pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop Suavecito, slow motion, despacito. Yo quiero romper. Dime que, dime que es lo que quieres. I do not care about other mujeres. My mind is on it, you know where my head is. I like to move it, me gusta mover. I like when you're screaming and saying, Joder. You got my corazón beating, beating. and the beat don't stop. Now it's time to set. Set the, set the roof on, roof on fire. fire. Let's party, party, party. Baby, do it, yo bailamos. Como, rack that, rack that body. Go! Baby, that's how we roll. We gon' go out. Light up the fuse, make it explode. Shake that, shake that, rapido, come on, let's Yo quiero bailar contigo. Yo quiero romper contigo. En dat uh, na de reddetjes in kangroeland, kangroeland, hè? ongelooflijk. Daddy Yankee en de uh, Black Eyed uh, Peace, hoor je, met uh, uh, Baila Contigo. Wat een lekkere plaat is dat, uh, Thomas. Zo. Zo. Maar valt het jou ook op dat tegenwoordig al die oude nummers... Uh, Weer, opnieuw gemaakt, ja, opnieuw in gemaakt nieuw, worden, In een ja. nieuw jasje gestopt ja, dadelijk worden. hebben we er weer eentje hoor. Want uh, ja, ze blijven maar aan de gang gaan ja. natuurlijk. Ze uh, scoren er allemaal hit. Bij. Ja, het klinkt allemaal wel lekker. Zeker. Ik lekker. word er wel blij van. Dus uh, komt de luisteraars uh, ook, want uh, daar doen we het uiteraard voor al 34 jaar zoals je net hoorde. In dat spotje ook, hè. De, de smurf erop uh, die het uh, <laughs> in <die> sprak. <laughs> Hey, we gaan het hebben over de evenementen, want er komen weer een paar mooie evenementen aan. Ja, zeker weten. Ja, we beginnen morgen al gelijk. Uh, morgen is de pre-run voor de circuitrun, dat is een mooie oefening alvast. Er wordt 9 kilometer, uh, staat er op het programma. Die wordt gestart bij SV Zandvoort en dan wordt er al snel naar het uh, Formule 1-circuit gelopen. Met een uniek zicht op het circuit Zandvoort wordt er parallel aan een tal van iconische bochten... waaronder de Tarsenbocht en de Arie-Luimdijkbocht gelopen, om vervolgens kort daarna over startfinish te lopen... Helaas zijn de tickets wel allemaal reeds vergeven. Maar iedereen is natuurlijk van harte welkom om de lopers een steuntje in de rug uh, aan te geven uh, langs het parcours. Neem niet ja, weg dat tegelijkertijd is ja, er dus op het circuit... Dat ja, wil ik ja, zeggen. Ja, ja. Tijdens het circuit is uh, ook de, uh, de trekwalk op het circuit gaande tussen 1 en 4. Uh, de, het circuit opent een deur uh, voor een uh, gezellige winterwandeling over de baan en tegelijkertijd kan je ook spieken hoe het gaat... met de verbouwing in de Pitstraat. Want daar Kijk, zijn ze natuurlijk ook mee bezig. Ja, ik ben van de week even bezig uh, kijken, stiekem. En? Nou ja, het ziet er mooi uit. Ja. Echt een heel mooi deel, uh, zeg maar, bij de Mickey's. Hè? Dat hebben ze dan ja. weggehaald en daar is een stuk uh, aangebouwd. Ja, ja omdat uh, Race Café Mickey's dan natuurlijk uh, nou ja, nog verbouwd wordt... worden er pitboxen ingericht als uh, ware pop-up cafés... En uh, voor een hapje en een drankje. Dus ik zou zeggen, kom met je kinderen... Kleinkinderen, vaders, moeders, buren, vrienden, noem maar op. Tussen 1 en 4 is de baan geopend. Er zijn 7500 tickets beschikbaar. Ik weet dat 75% al vergeven is. Dus er zijn nog kaarten beschikbaar voor morgen. Uh, het is geheel gratis. En dat kan je gewoon uh, bestellen via circuitzandvoort.nl. Ja, of uh, onze Facebookpagina of uh, de ZFM-app. Daar vind je ook de link op. Zeker weten. Dan gaan we verder naar 1 maart. Daar, uh, want uh, Café XL, dat is natuurlijk een begrip in Zandvoort. Dat is tegenwoordig uh, uh, veranderd in Café De Eet. Ja, ik vind het zelf een beetje een lastige naam, maar het is een Hele mooi café gedaan. geworden. Ja. Uh, er is dus een frisse wind door, door de zaken ingegaan en het interieur is uh, volledig op de schop gegaan. En uh, om te vieren dat de verbouwing nu is afgerond, uh, organiseert het café op vrijdag 1 maart een uh, groot openingsfeest. Ja, het café kent inmiddels een mooie geschiedenis. En daar past het uh, feestje back in de days dan ook goed bij. De muziek zal uh, de naam van het feestje eer aan doen. En een avond vol met muziek van toen en nu gedraaid. Door dj's ook van toen en nu uiteraard. Oké, okay, nou dan weet ik wel wie er staan. Uh. Oh ja? ja? Ja, een paar bekenden van dit, mij. He? Nou, net niet. Oh. Ik heb er wel gestaan trouwens. Oké, okay, oké. Okay. Ik heb wel een avondje gedraaid uh, toen in Danseia was het nog. Oh ja, Dansea, dat was vroeger ook zo ja. Ja, dan gaan we een dagje verder. kan je even een nachtje uitrusten. Want daarna, een dag later, staat er weer een feestje op het programma. Maar dan bij het Wapen. Uh, op zaterdag 2 maart organiseert het Wapen uh, de knotsgekke Foute Party. Uh, het wordt een onvergetelijke avond, dat zal vast. Met de meest foute hits, van ook toen en nu. Dus je kan gewoon weer losgaan, maar dan verder bij het Wapen. En het zal uh, omgetoverd worden tot het mooiste en het meest foute kroeg ooit. Vol met ballonnen, slingers, disco... Bollen en nog veel meer. Um, alle guilty pleasures komen daar dus uh, voorbij. Iedereen kan meezingen. En uh, ze hebben daar ook een uh, dresscode. Uh, het meest foute wat je aan kan trekken. Ja? Om een fout feestje te, uh, nou ja, aan mee te doen. En uh, de entree daar is gratis. Is wel, moet ik er wel bij zeggen. Dit is wel het feestje wat 18 plus is. En uh, dan gaan we een dag verder naar 3 maart. Want dan vindt het culinair rondje van Zandvoort weer plaats, een uh, unieke en gezellige culinaire wijn- en spijswandeling langs diverse eetgelegenheden in Zandvoort. Deelnemende uh, restaurants zijn onder andere Siso Lounge, de Haven van Zandvoort, Le Bar, Plazant, Laurel Hardy, uh, Griekse restaurant Philoxenia en uh, Mels, Pinksels en wijnbar. En deelnemekaart zijn uh, 57 euro en die zijn verkrijgbaar bij Wijn aan Zee of via wijnaanzee.net. Ja, dan heb ik nog één evenement. Dat staat uh, volgende week zondag 3 maart gepland. Bij onze buren in Haarlem. Uh, Daar vindt namelijk de derde ed editie plaats van de Urban Walk. Uh, dat is een wandeltocht van ongeveer 12 of 20 kilometer. Waarbij je langs allerlei iconische gebouwen wandelt. Denk aan bijvoorbeeld de Amsterdamse Poort. Uh, of het oude Koepelgebouw. Ook bekend als de oude gevangenis. Wat helemaal opgeknapt is natuurlijk. Um, daarmee kan je ook een audio tour volgen. En uh, samen de opbrengst van, het, uh, van de tocht. Dat uh, wordt gedoneerd aan het Nationaal MS Fonds. Uh, opgeven kan nog steeds. Dat kan via www.urbanwalkhaarlem.nl Nou. En dat was het, voor Dat de was de hem, ja, week. Nou, ja, genoeg uh, te doen, uh, Thomas. Ja, zeker weten. Ja, en die foute party, wanneer uh, is die in uh, het wapen? Uh, zaterdag 2 maart. Zater zaterdag dus die is vrijdag losgaan in. Uh, Café De Eet. De Eet, met uh, ook uh, gauw oude muziek en ook dergelijke erbij. En een dag later in het wapen. Ja, en dan gaan we de foute platen draaien. Ja, nou, we, nou had ik er eentje, die had ik al op de playlist uh, staan. Maar ik denk dat is wel een foute plaat als ik die ga draaien. Dus, uh, oh god. Die ga ik nu echt draaien. He. En dan komt die aan. Uh, luister maar naar deze. All the time we were dat er iemand nu aan de baal is, dat ik hem in één keer weghoud hou, deze plaats. Maar uh, we moeten naar het voetbal toe, Ronaldo, dus uh, <laughs> ja, hier uh, komt hij aan, Piet. Uh, want uh, ja, we, we zitten in de tweede helft. Uh, hoe is het uh, op dit moment daar? We zitten in de vijfenvijftigste minuut en uh, je zegt inderdaad we moeten naar Piet, maar uh, er is hier niet zo heel veel te melden nog. We hebben wel uh, net uh, twee kantjes op een rij voor uh, Jelle de Haan, maar die had het vizier niet op scherp staan waardoor we niet uh, konden scoren. We hadden nog een klein incidentje met een uh, spits van de tegenpartij... die bij het uitschieten het Mickey groot bijzonder lastig maakte... en hem daarbij ook raakte. Mickey leek geblesseerd, maar is toch opgekrabbeld. We zitten nog in dezelfde formatie. We zien al een aantal uh, wissels uh, warm lopen... dus we moeten natuurlijk toch wat aan die 1-0 achterstand doen. Dus ik verwacht uh, binnenkort een uh, paar invallers... En dan, uh, het gaat er op en neer, maar Zand heeft wel het overwicht... maar nog niet zover dat we de gelijkmaker hebben kunnen scoren. Nee, in ieder geval nog... nog een, voor hebben. Ja, nog een hoop te doen, zeg maar, de komende er, maar, periode. Er is uh, zelfs weer een werk aan de winkel om die gelijkmaker te forceren. We, wer, ja, werk aan de winkel. Ja, ik heb er nog wel vertrouwen in en... Uh, dus we houden jullie op de hoogte. En uh, zodra er wat te melden is, dan, uh, dan kan het misschien helemaal doorschieten... dat we meteen eens voorstaan. Oké. Okay. Ja? Helemaal goed, Piet. dankjewel voor okay. dit moment update. Oké, okay, Inderdaad, uh, nog steeds uh, 0-1, dus uh, voorsprong voor uh, Castigum, Thomas. Ja, een spannend potje, hoor. Zeker een spannend uh, potje. En uh, inderdaad, wat uh, Piet ook zegt, werk aan de winkel. Ook voor ons trouwens, want we moeten nog één plaat gaan draaien... voor het nieuws en weer uh, van 4 uh, uur. We hebben het erover gehad. De nieuwe Jason Derulo is uh, uit. Een hele mooie single. En die heet uh, Spicy Margarita. Komt ie aan. You're my spicy margarita, babe. Burn my tongue. Make me shake. Mix it up or give it to me straight. Turn me on. Make me save. Cabo. Oh. That girl in Cabo Wearing Ferragamo We was going shopper, for shot for shy Like Desperado Snuck into the bathroom She might be a problem I should probably stay away Girl, you crazy? Couldn't even wait for the room Shaking, shaking Trying to keep on with hey, you You're my spicy margarita, baby Shot for shop. she think I'm Jordan, But she screamed to rule it. My ego enormous